Waar heel veel jonge ouders waren. Voor de luisteraars, we hebben het nog even overkomen. Ja, excuus. Bij de kinderschelen, waar heel veel jonge ouders waren met jonge kids. Die uh, nog nooit hadden meegemaakt. Ja, Heem, de eerste en, uh, keer dan, Zoon of dochter, je van vier of vijf. Ja, één en twee was net te jong. En um, zeker die ouders ook, die zag je echt genieten van het plezier wat, wat al die kinderen hadden. Um, je zag dat ook natuurlijk um, um, op de markt.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 Rust, om het uh, over te dragen. Uh, de nieuwe voorzitter, Zitster... Ben ja. me aan dat je daar al uh, ruim overleg mee hebt. Ja, het nou, is geen geheim. Het is natuurlijk uh, ook uh, genoemd... Lana Lemmens uh, uh, wordt de nieuwe voorzitter. Uh, heeft het ook al een paar jaar als bestuurslid... of een aantal jaren al uh, draait ze mee als bestuurslid. Nou, Voor degene die kennen, een super bevlogen uh, Zandvoortse... Uh, niet geheel onbekend met diverse evenementen... die uh, georganiseerd worden...